Zelfde trap renoveren? Familie Blom kan do it, kan can do it, iedereen kan do it. Met Can Do. Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch? Je lijmt zelf de treeters erop. Zo gepiept. Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it. Ja, lieve mensen. pak de voordeel en scoor die selecteel. Alleen vandaag. Haarverzorging en styling van Kerestase en Steampot. Nu tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Score alle selectdeals bij Bol. En doe het er Renovatie op maak. Nu 25% korting bij Gamma of op gamma.nl. Ja, Aldi heeft meer dan 100 producten in prijs verlaagd. Dat betekent nog lagere prijzen. Probeer je dan nog maar eens in te houden. Dus nu naar Aldi voor winkelwagens vol voordeel. En vol voor voordeel. Aldi.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 Radio Veronica. Join the club. Here we go again. Maurice Verschuren. Dit is Veronica. Veronica. Veronica. Veronica. How melodic. Of zusje van uh, Eagle Eye Cherry, van uh, Save the Night. Nene Cherry hoorde je en Buffalo Stance. En daarvoor UB40 met Sing Our Own Song. En uh, die komen uh, 21 maart naar Ahoy Rotterdam. En er komt ook een nieuw album aan. In de lente, lente, lente. En je kan het nu al bestellen op de site. Met gekleurd vinyl en dat soort dingen allemaal. Ah, dat is prachtig. Het zijn je vrienden van Radio Veronica. Hey Jan, goedemiddag. Hallo Maurice. Hallo, alles goed daar? Zeker. Jij kwam met een appje voor uh, The Heat Is On van Glenn Frey. Ja, klopt. Heb je nog een speciale een herinnering aan die plaat of zoiets? Nou, ja, nee, het enige wat ik me herinner is... dat hij uit Beverly Hills kop komt. Dat het vullen met Eddie Murphy. Oh ja, en die, ja. Die... Aan, het, aan het begin zijn ik dat volgens mij met die, met die vrachtwagen dat, waar hij in zit. Ja, die Eddie Murphy die trouwens niks is veranderd in de loop der jaren. Wat zou hij voor, voor een of ander geheim iets drinken of zo? Dat hij niet ouder wordt? Ik heb volgens mij een van mijn geheime zalmfjes of zo. Ik heb geen idee. Ja, zoiets. Maar ja. de hier dus is een fijne track. We gaan hem, we gaan hem draaien, Jan. En uh, een heel mooi weekend nog. hè? Helemaal goed, jullie ook. Dankjewel. Tot ziens. Hoi, hoi. Doei.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 Je moet gewoon blijven. 24 uur per dag bij je vrienden van Radio Veronica. Hier krijg je namelijk de beste muziek aller tijden. Eet only tot 6 uur. Met nu, ja, tijd voor een cocktailtje op mijn kosten. Dit is The Barge And The Rhythm of the Night. When it feels like the world is on your shoulders. And all of the madness has got you going crazy. It's time to get out. Step out into the street Where all of the action is right there. Celebration starting under the street Joel and Only Human... Uh. Hij heeft in januari on, onverwacht eigenlijk een, een showtje gegeven in Florida... waar hij een paar nummers deed, waaronder uh, We Didn't Start The Fire. En dat was eigenlijk wel uniek, want ja, het gaat niet zo goed. Hij heeft een hersenstoornis en problemen met zijn gehoor, zijn zicht en evenwicht. En dat is echt ook een reden geweest om uh, alle optredens af te zetten, af te zeggen. Maar toch wel tof dat hij er weer heel even was. En zijn team maakte in mei bekend dat hij onder begeleiding van een arts probeert te herstellen. En in juni liet hij nog weten dat hij niet stervende is. Kijk... Houden we aan vast. Dankjewel. Dit is Radio Veronica. Meer ethisch zo meteen voor je. Broken Wings van Mr. Mister hoor je binnen nu en een paar minuten. De spanning is terug op de baan en daarbuiten. Volg het F1 seizoen op nu.nl. Het laatste F1 nieuws, het eerst op nu.nl 18 plus speel bewust. Ja. Is echt serieus? Zo oh, zo. Wat een geld! 1000 tot verdikken. Me. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?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 Weer bericht. Uh, vanavond is het uh, bewolkt en regenachtig. Maar vanaf morgen hebben we weer een aantal dagen met meer zon en zacht lenteweer. Ook droog. Elke werkdag is er wel wat uh, ruimte voor zon. Temperaturen tussen de 13 en 16 graden. Dit is Radio Veronica. Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien. Maandag tot en met donderdag vanaf 2 uur. En nu? Maurice verschuren. Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica. The 80s miss you, the neon, the joy, the loud love. It never really left. You just got busy growing up. Come back for a minute. Baby, don't understand why we can't just hold on to each other. Thank you. That you'll have a good flesh and blood. En Manic Monday. En Baltimore ook nog. Tarzan Boy, morgen is het maandag en dan gaan we iets bijzonders doen. De stop op 520. Je hebt het misschien al gehoord. Wij vragen hier bij Radio Veronica jouw aandacht voor het goede werk wat Warchild doet. Er zijn 520 miljoen kinderen die opgroeien in oorlog. Een bizar aantal. Uh, Warchild uh, probeert die kinderen te helpen met sport, spel en muziek. En wij willen samen met jou deze maand een lijst maken. Met 520 liedjes die, die hoop brengen, die positiviteit brengen, die raken. De stop 520. Je kan vanaf morgen jouw liedjes gaan aandragen. En we gaan dan later ook een hele week in Utrecht. Tijdens de actieweek. Radio maken. Vanaf Hoogkaterijnen. Een kind in oorlog is geen ver van je bedshow, gaat dat het dan heten. En dan gaan wij dus met een gigantisch bed daar neerzetten. Gaan we daar uitzenden. En uh, mooie dingen doen met speciale gasten en zo. Maar voordat het zover is, vanaf morgen kan jij je liedjes aandragen. Check maar even radioveronica.nl voor meer info. Zometeen Hart. Alone. Die raakt ook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 geen m'n nette paar diploma's en mijn checks op zak M'n polen zijn mijn woorden schaats Aboei onder de fletgebouwen van de stad naast jou Laat maar vallen aan het komt toch wel van Het geeft hier of je rent Kijk jou nooit, je kunt weten wie jij bent Wil We weten wie jij bent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 Maar het is Are going to Top Gun. Radio Veronica. 80 only. Met je vrienden van Radio Veronica ben je nooit alleen. En dit is ook een liedje dat zomaar zou kunnen in die stop uh, 520. Hè. Vanaf morgen kan je die liedjes aandragen. Check even radioveronica.nl. Want we vragen aandacht voor het werk van War Child. Uh, Zometeen na tweeën. Dennis, hoe ben Hé, hey, goedemiddag. Hey. Zo, ik, uh, ik kom hier net aan. Ik ben uh, met mijn dopjes uh, in uh, ben ik, uh, de reis hier naartoe gekomen. Ja. Jij zit er goed in vandaag. Ik zit er lekker in, ja. ja. Ik, uh, ik weet niet wat het is, maar het is die jaren tachtig brengt mij terug bij mijn, uh, mijn kindertijd ook. Het is gewoon de wind mee. Ik ja. voel gewoon, jij hebt ja. de wind mee. In het leven, maar vandaag al helemaal. Nou, in het leven. We hebben niet zo'n uh, goed begin gehad. Maar het, nee, die muziek maakt het allemaal goed. Heerlijk, toch? Dat is zometeen na tweeën. In a Dolce Vita. this time we got it right. We're living like in a Dolce Vita. I'm mm, gonna dream tonight. We're dancing like in a Dolce Vita. with lights and music on I love this maiden.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 Een topdeal bij Mediamarkt voorbijrennen? Ik ben toch niet... Koegel, papi. de Lulu. gek... Dus sprint terug voor de Philips stofzuiger met zak inclusief ledverlichting... voor 133 euro, met duizend extra punten voor members. Mediamarkt. Zit jij ook in de knijpen met je ogen fase? Kom dan eens langs bij Pearl en ontvang 100 euro korting op een enkelvoudige bril... of zelfs 200 euro korting op een multifocale bril. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.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 Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid. En ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl. Radio Veronica. Met het nieuws. Het is twee uur. Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Buitenlandse Zaken is al zo'n duizend keer gebeld door Nederlanders in het Midden-Oosten. Ze maken zich zorgen om hun veiligheid of vragen hoe ze weg kunnen. Door de aanvallen op Iran is het vliegverkeer dit weekend wereldwijd behoorlijk in de war. Zo'n 9000 vluchten zijn vertraagd of geannuleerd. In Den Haag en Amsterdam zijn bijeenkomsten om te vieren dat de Iraanse Ayatollah Khamenei dood is. In Amsterdam is straks ook een mars. Het is om het einde van een van de bruutste dictators en massamoordenaars van onze tijd te vieren, zegt de organisatie. Khamenei werd gisteren gedood bij een aanval door Israël in Teheran. Er woedt een grote brand in een loods in Hogeveen. Er komt veel rook vrij en er is een NL-alert verstuurd... om ramen en deuren dicht te houden, meldt RTV Drenthe. In het pand liggen technische spullen opgeslagen... en ook staan er landbouwvoertuigen. Er was niemand binnen en de brandweer laat de loods gecontroleerd uitbranden. En schaatser Joya Lancer is Nederlands kampioen Allround geworden. In Hogeveen won ze de afsluitende 5 kilometer... en eerder vandaag ook de 1500 meter. Het is haar eerste nationale titel... De mannen schaatsen nu de 10 kilometer. In het klassement gaat Marcel Bosker nog altijd aan de leiding. Het vrolijke weer van Weeronline. Vanuit het Zuidwesten steeds meer bewolking en kan gaan regenen. Het is 10 tot 14 graden. Komende dagen is het droog met flink wat zon. Kijk, dat zijn lekkere vooruitzichten. Dat is Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. 10 vertragingen, totale lengte 23 kilometer. Dit zijn ze vanaf 8 minuten of met een bijzondere oorzaak. De A2 Amsterdam-Utrecht tussen Breukelen en Maarsen. Daar is de hoofdrijbaan dicht. Dat komt uh, daardoor een omleiding. 10 minuten vertraging daar zo. A2 Utrecht-Amsterdam tussen